gemeente bij slaan de schriften van morgen op in het boek van de handelingen handelingen 24 de versen 22 tot en met het einde vers 27 Ja, wij vallen zo midden in dat hoofdstuk in, maar daarvoor wordt ons door Lucas verteld dat Paulus terecht is gekomen in Caesarea bij de stadhouder Felix. En daar heeft hij net de rechtszitting meegemaakt en wij lezen het slot daarvan. Handelingen 24, vers 22, toen u Felix dit gehoord had, stelde hij hen uit, zeggende: Als ik nader wetenschap van deze weg zal hebben, wanneer Lysias de overste zal afgekomen zijn, zo zal ik volle kennis nemen van uw zaken. En hij beval de hoofdman overhonderd dat Paulus zou bewaard worden en verlichting hebben en dat hij niemand van de zijnen zou beletten hem te dienen of tot hem te komen. En na sommige dagen, Felix, daar gekomen zijnde met Rusella zijn vrouw, die een jodin was, ontbood Paulus en hoorde hem van het geloof in Christus. En als hij handelde van rechtvaardigheid en matigheid en van het toekomende oordeel, Felix zeer bevreesd geworden zijn de antwoorden voor ditmaal heen. En als ik gelegen tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen. En tegelijk ook hopende dat hem van Paulus geld gegeven zou worden... ...opdat hij hem losliet, waarom hij hem ook dikwijls ontbood en sprak met hem. Maar als twee jaren vervuld waren, kreeg Felix Porcius festus in zijn plaats. En Felix wilde de Joden gunst bewijzen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 Felix zeer bevreesd geworden zijn de antwoorden voor dit ga heen. En als ik gelegen tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen. Tot zover ook de kernteksten. thema van de preek is gemeente Paulus voor Felix en Felix voor God. Paulus voor Felix... Felix voor God. Dat is het thema van de preek. Dan is nu het moment gekomen, gemeente, dat onze gaven worden ingezameld voor de diakonie in de eerste rondgang. En de tweede voor kerkelijk en pastoraal werk. Terwijl bij de uitgang uw gaven wordt gevraagd voor het onderhoud kerkelijke gebouwen. En dan nog een mededeling van de Albanië-gangers. Die willen het volgende kwijt en met ons delen. We zijn weer terug, melden zij, en de werkvakantie is geslaagd. Er moest hard gewerkt worden, maar er is een mooi resultaat behaald. We hebben veel meegemaakt, wat grote indruk gaf. Het is een hele ervaring om in een andere cultuur te leven... We hebben tegenslagen gehad. Soms was het overleven, maar we zijn doorgegaan en hebben kunnen volhouden. Ook hebben wij kunnen zien hoe Anita door haar werk en levenswijze een getuige van de Heer Jezus mag zijn. Wij willen iedereen bedanken die ons heeft gesponsord of voor ons heeft gebeden. We zijn dankbaar dat we dit mochten meemaken. Maar ook dat we weer veilig thuis zijn gekomen en mogen genieten... ...van onze welvaart. Als u nou meer wil weten van de belevenissen van de Albani-gangers... ...en foto's wilt zien, dan kunt u ook terecht op de site van onze gemeente. Daar willen we ook straks aandacht aan schenken... ...bij de voorbeden tijdens ons dankgebed. En in deze diensten willen we na de preek ook aandacht geven... ...aan de familie van de Stegen, onze diaken die met zijn vrouw en gezin begin augustus hopen te verhuizen naar Rexen. Daar willen we na de prediking aandacht aan geven en ook in ons gebed. Dit tot zover de mededelingen. Wij gaan ook zingen met het oog op de prediking uit Psalm 90. De versen 4 en 7. Psalm 90 vers 4, door uw toren vergaat ons kwijn het leven. En het zevende, wie kent uw toren, wie zijn geduchte krachten, wie vreest die recht geduchtse macht der machten. De versen 4 en 7 uit de 90ste psalm.